Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Kamp wettelijk een jaar de tijd geven om te reageren op buitenlandse overnames. Op dit moment zijn de beschermingsmaatregelen onvoldoende, vindt Kamp. Aanleiding voor de maatregel zijn pogingen vanuit het buitenland... om Axo Nobel en Unilever over te nemen. Verfproducent Axo heeft tot drie keer toe een bod afgewezen van het Amerikaanse PPG. De presidentsverkiezingen in Iran zijn gewonnen door president Rouhani. De staatstelevisie heeft hem gefeliciteerd. Een officiële uitslag is er nog niet... maar bij de verkiezingen van gisteren waren bijna 23 miljoen... van de 40 miljoen stemmen voor de zittende president. Rouhani geldt binnen de Iraanse verhoudingen als gematigd. Zijn ultraconservatieve rivaal Raïsi kreeg ruim 15 miljoen stemmen. Omdat meer dan de helft van de stemmen naar Rouhani ging... is een tweede stemronde niet nodig. De titel Beste Leraar Nederlands gaat dit jaar voor het eerst naar iemand in België. Het is Tamara Stojakovic, die les geeft aan het Atheneum in Merksem. Ze kreeg in het NPO-Radio 1-programma De Taalstaat de prijs uit handen van minister Bussemaker. Luisteraars kozen haar uit drie kandidaten. Stojakovic kwam als Bosnische oorlogsvluchteling naar België. De jury prijst haar inlevingsvermogen en in de manier waarop ze de leerlingen met nieuwe media ondersteunt.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 De racedagen zijn vandaag en morgen. Vorig jaar kwamen er 100.000 bezoekers naar Zandvoort. Het is de enige kans om Max Verstappen in Nederland in actie te zien. Het weer, zon en stapelwolken. In het binnenland een enkele bui, mogelijk met onweer. Het is een graad of 17. Morgen droog en zonnige periode. Door dan 17 tot 20 graden. Dit was ZFM Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad vielen ze dus op de A1 richting Amsterdam tussen Hoeflaken en Eembrug over 5 kilometer. Op de A12 richting Den Haag vanuit Arnhem tussen Driebergen Lunetten 4 kilometer door werkzaamheden. Op de A20 Gouden Hoek van Holland een ongeluk tussen Rotterdam-Prins-Alexander en Rotterdam-Delfshaven 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ja, ze zeggen altijd een goed begin is het halve werk. Nou, dat hebben we bij deze goed gedaan bij Zandvoort op zaterdag. De eerste plaat na het nieuws en weer van twee uur. Zandvoort, Goedemiddag, Je de single van de Pointer Sisters en ik, Ja, acht over twee. Goedemiddag, Dolly. En fijn Goedemiddag. dat je erbij bent. Ja, het is ook heel fijn om hier te zijn. Ja, ik ben hier een hele tijd niet geweest. Nee hè? vanmorgen nee, nog. Dag, ja. Vanmorgen ja. nog. Ja, ik werd wakker en wie hoorde ik? Dolly ja, nou, Tempierik. Oh, je kan het mensen ook niet oplopen Nee, nee, nee. Je bent er eigenlijk altijd, Ja, toch? Ja, ja, wat scheelt het hè? Ja, heel ja, weinig, ja, heel ja, weinig. Ja, ja, ja. Nou, fijn dat je er bent. En wat gaan ja. we vanmiddag allemaal doen, Dolly? Nou, we gaan uh, natuurlijk heel veel lekkere muziek draaien. Ik zie dat je een hele leuke lijst bij je hebt. Dus dat wordt een dolle boel. En uh, we gaan uiteraard behoorlijk wat schakelen naar het circuit... om te kijken hoe de Max-dag vandaag gaat. En uh, de, uh, uh, onze vriend Willem die gaat daar verslag van doen. En uh, ja, dan hebben we natuurlijk het weerbericht straks. Daar komt onze collega Lex ons alles over vertellen. En wat gaan we nog meer doen? Wat, wat lokaal nieuws? De evenementen. Uh, de evenementen natuurlijk. Gaan we eens kijken wat ons, uh, wat we, waar we ons allemaal weer mee kunnen vermaken de komende tijd. En het dier van de week. En het heb je al een gedicht? gedicht? Heb je al een gedicht? Ik heb een gedicht. Ja, ik echt heb waar? Een gedicht. Leuk. Ja, ja, ja. ja, ik heb een, uh, denk ik een hele leuke uitgezocht. Ja, niet over de liefde. Nou ja, zijdelings. Ja, goed. Nou ja, en... Uh, ja, zo gaan ja, we ze een beetje veel, de komende drie uur invullen hè he? he? heel veel schakelen naar uh, Willem van Dijk op het circuit ja. Max Verstappen Racing DC in Het is gezellig druk en 17 graden. time. If you were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 Mars is echt een hitmachine. Je hoort hem weer met de lekkere van hem. Dat was Chunky. Ja, zodra dadelijk gaan we live schakelen naar het circuitpark Zalvoort. Naar Willem van Dezen. De Max Verstappen Racing Days op circuitpark Zalvoort. Maar hier is Katrina in de Waves. Hier is Walking on Sunshine. Ja, je zou er echt bij moeten zijn, hè? Het voorgesprek tussen Willem van Dees en Dolly Tempierik. Nou, wat gaat allemaal gezegd wordt. Zou ik het even herhalen, Dolly, of niet? Wat nou, zeg je nou? Zou ik het even herhalen? Jullie uh, voorgesprek, of niet? Dat ja, je, moet je zelf weten. Dus jij, jij wilt het alle eten. luisteraars afhalen. Ja, nee. <lacht> ja, nou, dus we doen het. Race Radio, Pit Report. Maar we gaan wel uitschakelen met het uh, Circuit Park Zandvoort met Willem van Dinssen. Hij is het hele weekend bij de Max Verstappen Racing Days op de Circuit. Goedemiddag Willem. Goedemiddag uh, Rob, bij de Jumbo race dagen op Circuit Park Zandvoort. Ja. ja, precies. Dat hoe, zei je ook, hè? zei je. Hallo is, Jumbo. Hoe is het met de Jumbo? <laughs> dat, dat prima, ik uh, kan er niet omheen hier. Ik kan links kijken, rechts vol me, achter me. En Het is allemaal geel. Het is allemaal geel. Ja, allemaal jumbo. Ja, ja, ja. Een prachtig evenement natuurlijk. Ja, en met Max Verstappen als hoofdpersoon natuurlijk. Max, onze formule 1 rijder, succesvolste formule 1 rijder. Actief in de Red Bull. Ja, ik geef hier wat mooie demo's met zijn Red Bull. Het is overigens niet zijn auto waar hij mee raced. Hij raced in de RB13. En dit is de uh, RB8, een al wat oudere versie uh, van de Formule 1 natuurlijk. Het is een auto uit uh, 2012. tijd nog gereden door uh, Mark Webber en uh, Sebastian Vettel... Uh, maar dat uh, mag de pret niet drukken. Het mooie daar dan is uh, met die oude auto... dat daar nog een V8-motor in ligt. Die maken veel meer herrie als de huidige... Uh, ja, En ook het geluid uh, wil wat natuurlijk op een circuit. Ja, want uh, dat hoorden we vanmorgen, uh, Willem. Heerlijk. Ja? Le lekker wakker worden, hoor, zo. Jij werd er wakker van, uh, Rob. Ja, ja, ja. Maar uh, wel heel prettig. Ja, waarom... Waar een waren... gaat het over... Well, uh. Nee, over het geluid van de auto. Uh. Oh, ik. denk. <lacht> <lacht> we bij de les blijven, uh, Dolly? Ja, <lacht> ja, ik was even van me apropos, hoor. Je <lacht> gaat hoor, maar. Uh, ja. ja, het circuitpark Zandvoort. Of circuitpark, park moeten we, we weglaten. Twaalf, oh ja. Ze vroeg op, uh, de Je begint te haperen, Willem. Willem, Pimpern Willem, nog. Willem! Ja. Er gaat iets niet goed. We horen je steeds maar gedeeltelijk. Je hapert een beetje. Willem, word wakker. De Willem is weg, weet je wat? Oh. We proberen het zo weer. Ja. De, de nieuwe single van Clean Bandit en Symphony. Hou die plaat in de gaten, want het is een heerlijke nieuwe single. Nou, uiteraard ook op de vrijdagmiddag te horen tussen 3 en 5 uur in de Euro Breakdown. Onze eigen hitlijst met Maurice Mulder. Draait veelvuldig bij Zandvoort op zaterdag. De muziek uit de jaren 80. Zou ik deze heerlijke single van de Fine Young Cannibals... dus die drives me crazy. Ja, het ging net even mis met de verbinding met Willem van Dezen, Maar niet getreurd, we proberen straks uiteraard weer... verbinding met Circuit Park Zandvoort. Vandaag in de plaats van Albert-Jan Vos... die ook op het circuit terug te vinden is... Dolly Tempierik met het Zandvoort nieuws. Ja, ja... Maar ja, het mag wel nieuws zijn natuurlijk. En, maar u begrijpt wel, dat, dat zat er natuurlijk dik in dat het ging gebeuren. Maar het is ook gebeurd, ja. Op de wegen in en rond Zandvoort is het natuurlijk ontzettend druk... vanwege die Jumbo-race dagen die op het circuit in de duinen worden gehouden. Het uh, hoogtepunt van het programma zijn demonstraties van Max Verstappen... in zijn Formule 1-wagen. Nou ja, vandaag en morgen worden tienduizenden bezoekers verwacht. Ik heb zelfs al gehoord op honderdduizenden. Want vorig jaar kwam het bezoekersaantal uit op honderdduizend... en dit jaar verwachten ze toch wel het dubbele. Zo... Het is niet te geloven, hè? En de organisatie van het evenement benadrukt dat dit de enige kans is... en dat is natuurlijk ook zo, om voor in Nederland in actie te zien... Want de andere keren zal alleen maar zijn als hij in Nederland is voor familiebezoek. Nou ja, dan zie je hem niet in actie, hè? Nee, niet ja, echt. misschien een taartje eten of zo, maar goed. Maar in ieder geval, vanaf de vroege ochtend was het op de toegangswegen, de N200 en de 201, veel drukker dan normaal. Maar toch zei de ANWB dat de gevolgen wel meevielen. De vertraging was nergens groter dan 10 minuten. Nou, dat is natuurlijk wel keurig, hè? De treinen naar Zandvoort zaten vanochtend bom en bomvol. Maar dat heeft niet geleid tot problemen. En ik moet zeggen, ik was vanochtend al heel vroeg op weg naar de studio. En ik dacht, nou weet je, ik neem toch nog even mijn autootje. Maar daar had ik spijt van. Ja, echt? Ja, daar had ik echt spijt van. Want ik heb echt rondjes moeten rijden om een parkeerplekje te kunnen vinden... terwijl dat normaal gesproken in deze buurt niet zo'n probleem is... En je denkt toch om, om kwart over zeven ochtends, ja, pff, hè, wie is er al? Nou, er waren er al zat. Dus ik heb een heel eentje nog moeten stiefelen naar de studio, hoor. Jeetje, wat was het druk. Maar goed, um, wat ook mooi nieuws is en wat dan met het circuit te maken heeft... is dat Heineken zich aan het circuit Zandvoort heeft verbonden. Heerlijk helder. Jazeker, ze gaan per direct een vijfjarig strategische sponsorovereenkomst aan... Want Heineken ziet het circuit als het hart van de autosport in Nederland. Is het natuurlijk ook. Hè? En daarmee als de aangewezen plek om de Formule 1 ook in ons land te activeren. En weet ja, je en om hoeveel dat... geld het gaat? Nou, het zal om smakken geld gaan. Ik denk 200 ik... miljoen. Dat wou ik net zeggen. Als ik een tiende daarvan op mijn spaarpotje, mijn spaarrekening zou krijgen. dan was ik me daar een partij gelukkig, zeg. 200 miljoen. Maar. Ja, dan wordt toch de kans wel heel groot dat de Formule 1 weer terug gaat komen. Laten we, die... hopen, oh, Laten we het hopen, Dolly. Laten we het hopen. Ja, dat zou mooi dat zijn, hè? Toch... Oh, jongens, jongens, jongens. Nou ja, goed. Uh, dus, dus dat gaan we afwachten. En ik denk dat we toch wel ontzettend blij mogen zijn met deze ontwikkeling. Want het zal Zandvoort geen windeieren gaan leggen. Denk je ook niet? Nee, zeker. Nee, ja. nee, nee, nee. nee. Moet ik er nog iets meer over vertellen? Nee hoor, nee hoor. Nee? Oké, okay, oké. Okay. Nou, dan hebben we nog iets over uh, sportverenigingen in het uh, algemeen. Of tenminste sportverenigingen, even wat, wat sportnieuws. En dat is eigenlijk een oproepje uit de Zandvoortse courant. Want ja, we gaan de zomer weer in. Dus de wintercompetities van diverse sporten lopen natuurlijk zo langzamerhand ten einde. Hè? En sommige zijn al helemaal klaar. Maar dat betekent dus ook dat Zandvoortse jeugdkampioenen weer gemeld kunnen worden bij de krant. Want de Zandvoortse krant wil zoals elk jaar aandacht besteden aan de teams en uh, de solisten natuurlijk uit de sportwereld. Die uh, de kampioen zijn geworden van het afgelopen sportjaar. Nou, Weet u uh, mensen die kampioen zijn geworden of uh, zit u in, in zo'n vereniging in het bestuur... Uh, geeft u dan eventjes de namenlijst door aan de Zandvoortse Courant met de sport en uh, waar het om gaat allemaal. En u kunt dan foto's met de gegevens sturen naar kampioenen apenstaartje zandvoortse Courant. Het is net Feyenoord, kampioenen. Kampioenen. Nee, daar hebben we het straks nog wel even over. Ja. Zodanig weer bericht met Lex van der Horen. Maar eerst deze van Enrique Iglesias. En Duellen elkorazon. Ik wil accepteren. Tot ziens besjes. Ik te quiero dar. A mi no me importa. Que duurmes con él. Porque ik weet dat con poderme ver, om si te zien. Maar ik weet dat het leuk te zien. o te vas, si no no me busques más. Si niet vas, yo también me voy. Si me das, yo también mij doy. Wat que te wat llorar a mí no me importa que vivas con él porque sé que mueres con je doet, wat je zegt. Wat je doet, wat je si te quedas o te vas si no no me busques más si te vas yo también me voy. Wij van de CFM zeggen: laat u zomaar maar komen. We hebben er zin in. We hadden heerlijke zonnige muziek op de zaterdagmiddag bij CFM Salfords. Dat was uh, Duella Corazon <laughs> of zoiets. <laughs> ik durf ook niks meer te zeggen. Duella Corazon. Ja, heel goed. Enrique Iglesias. Ga je ook nog wat met vader draaien? Ja, misschien wel, misschien wel. Je wel. Maar eerst moet ik even zeggen dat Lex van den Horen hier in de Studio afwezig is. <laughs> Goedemiddag, Lex. welkom. Ja. Ik verfrommel jouw naam toch ook niet? Nee, nee, nee, nee, nee. Lex van Den Hoorn met het weerbericht. Ja, ja het zonnetje schijnt lekker hè, Lex. Ja, goed hè. Maar ja, blijft heerlijk. dat ook zo? Dat is ja. natuurlijk onze grote vraag aan dat jou. Dat is de hamvraag. Ja. Dat had jij gisteravond al gezien hè? Dat het mooi weer Ja, inderdaad, inderdaad. Ja, is Want dan ik dan volg het? jou wel hoor. Ja. ja, je hebt me nog wel liked hè. Precies. ja. Maar uh, ja, het is uh, meest zonnig Ja, vanochtend hebben we een paar wolkjes gehad. <kliek> maar het gaat weer helemaal goed. Het is alleen maar een blauwe hemel. Maar dat is alleen maar aan de kust hoor. Oh, want is het, dat zo? Ja, want in het Binnenland vallen er buitjes. Het zal Max blij zijn dat hij in zandvoort is. Precies? He? precies. Ja. Nee hoor, in het Binnenland uh, zijn wolkenvelden en er valt her en der uh, valt een bui. En de maximum temperatuur die komt vandaag uit. Mag ik even. Ja, doe, ga je gang. Ja. je maar niet in de microfoon kunt? Nee, daarom nee. Ja. <hijen> De maximum temperatuur. <hijen> ja, ga maar. <hijen> ja. Is uh, in Zandvoort ongeveer 17 graden. Maar aan zee is het uh, een stukje koeler. Want de zeewatertemperatuur die is uh, een graad of 13, 14. En uh, aan het strand is het ook een graad of 14. Dus, ja. Is ik zo... merkte dat, ja, want het, ik wilde in mijn voortuintje lekker gaan zitten in de, tussen de middag. Maar het was fris, hoor. Ja, het is fris. In het ja. windje is fris. Ja. En aan de zee komt de wind van zee. Ja. ja dus uh, ja, dan is het wat frisser. Ja. Een raadje of drie. Frisser. Dus in, in, in Winland, uh, in het dorp 17 en op strand 14. Ja, oké. Okay. Morgen, dan hebben we een periode met zon. We beginnen morgen met zon. En dan in de loop van de middag, of ja, de rond het middaguur, dan gaat ja? het bewolken. Oh. En dan hebben we wat wolkenvelden, maar het blijft droog hoor. Ja. Oh, gelukkig. Ja. Nou, en... ik ga lekker bolen, dus mij maakt het niet uit. En dan staat er. In... Denk aan ons, Dolly. Jij zit toch ook binnen morgenmiddag? Ja, oh ja dat is ook zo. Ja, bij ja. jou ja, ja, dus schelen. Ja. Nee, maar goed. Het is misschien niet zo aardig voor alle mensen die voor, uh, voor, de, voor de dagen komen. Hè, die willen graag lekker uh, droog weer hebben. Ja, dat is ook droog morgen. En het is droog morgen. Ja, het is droog morgen. Kijk, ze is een mazzel hebben. De zuidwestenwind die is matig en de maximumtemperatuur is nog zelfs nog een graadje hoger. Dan vandaag? Dan vandaag, ja. Een graadje of 18. Hoe komt dat? Wordt de wind wat minder of, uh, ja, is, of wordt de zee is iets, wat warmer? Iets, iets minder. De wind dan, wordt iets ja, minder. Ja, dat wordt ook wat warmer, maar dat is niet uh, te merken. Dat merk je, merk, je nog hoor. niet, Nee, uh, nee, nee, nee. Dan gaan we naar de maandag. Dan wordt het weer een dag met veel zon. Met een zwakke, oostelijke wind. Dan komt de wind uit het binnen. En dan komen de kwallen weer, hè? Ja, maar dan moet er een paar dagen oosterwind zijn. Hoor niet met oh, één dagje. oké. Okay. Maar het, het voordeel van die oosterwind is dat het uh, aanzienlijk warmer wordt. He, lekker. Het oh. wordt ongeveer 21 graden. Dan dus zit ik weer in die studio. Ja. Wat ja. bedoord. <laughs> Jij zit altijd in de studio. Niet hele... <laughs> niet de hele dag. Dolly F.M. is het ergens langsbal. Maar een graadje of 21 maandag. Ja. En dan uh, dinsdag. Oh, echt waar? 21 graden? Ja. Oh, wat lekker. Ja. En uh, dinsdag hebben we ook weer veel zon. Oh, echt? Ja. Met een zwakke westelijke wind. En door die westerwind gaat de temperatuur natuurlijk wat naar beneden. Ja. Die gaat daar naar uh, 19 graden ongeveer. Nou is het toch heerlijk? Ja, dat is hartstikke goed. Ja. En uh, ik heb nog een verre vooruitzicht. Verre vooruitzicht. Nou, laat maar hoor. Het ziet er naar uit dat het tot het eind van de maand droog blijft. Oh echt? Goed lekker, ja. lekker, ja. lekker. Ja. Heel goed nieuws dus. Ja. Met uh, geregeld zon. Dus. Nou, mooi. Dus droog. lente weer tot het eind van de maand. En hoe het verder gaat... Dat kan ja. je zien op www.meteopagina.nl. Maar niet Dat alleen daar. Nee, ook nog op andere plekken, Lex. Ja, ook op andere plekken. Op Twitter, op uh, Meteo Zandvoort. En op Facebook, op Meteo Zandvoort. En op tekst uh, TV Zandvoort. Knaal 40, digitaal via Ziggo. Precies. Dankjewel Lex. Ga lekker genieten van uh, dit uh, mooie weekend in Zandvoort. Doen we. En we gaan jou wel uh, morgen weer spreken, zo rond half drie. Nee. Nee, niet. Nee, morgen doe ik niet mee. Morgen doe ik, maar vorige week zondag wel. Nee. Jawel, vorige week zondag bij Antwoord, toch? Of niet? Nee hoor. Heb je niet meegedaan? Nee. Eww, nee, nee. nee zondags doe ik niet. Zondag, dus ik werk één dag in de week. Eén dag in de week, heel goed. Nee hoor, ik werk 24 uur per dag, want ik ben 24 uur per dag te zien op TV Zandvoort. Kijk. Dank, dankjewel Lex zie graag tot <laughs> volgende week. Dat was Lex. Lex van Den Horen. En het is altijd gezellig hè, als Lex in de studio aanwezig is. We gaan gewoon even naar Rio toe. Hier is I To Rio. me, I go to Rio, De Janeiro.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 Juist voor onze eigen weerman Lex van Den Horen. <lacht> het weerbericht voor de komende dagen. Dankjewel, Lex, nog daarvoor. <lacht> en tot volgende week. Dan is hij weer aanwezig om half drie bij Zandvoort op zaterdag. We krijgen mooi weer he, de komende dagen. Dus heerlijk genieten van het uh, mooie weer hier in Zandvoort. En vandaar ook deze zonnige plaat gedraaid van Pieter Allen en Ico to Rio. Zodanig ga ik weer over naar wereld van deze op Park Zandvoort a soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Gonna like a wholesome, baby. Show them say you're wicked like that. Bij CFM Sanford met meter Laser en Light it Up. CFM Race Radio. Pit Report, Report. Ja, we gaan weer schakelen met Willem van deze Live aanwezig op het circuitpark. Nee, circuit Sanford. Zie je, we het moeten blijft, er allemaal he? nog even aan winnen. Ja, ja. Het circuit Sanford, Willem van deze. Je hapende net een beetje, Willem. Het hapert een ja. beetje bij je, ja. Hoor eens even. Oh! Ben je er nog, ja. Willem? Willem! Ja, ik ben er nog. Ja, ja, ja. Moet ja. je er even mee genieten van het geluid van de Red Bull? Oh uh, ja. uh, Max Verstappen nu onderweg is. Hij uh, is bezig met zijn laatste demo van vandaag alweer. En, uh, ja, geeft daar extra wat extra tijd door her en der een donut uh, weg te geven. Wat mij tot een mooie roofwolken uh, van een verbrande rubber. Ja. Ja, dat is wel kicken, hè? Zo'n donut, hè? Ja, dat, en dan gaat ja, die achter elkaar door. Leuk, man. Ja, uh, lekker rokende uh, rook van de. Van de banden, hè? Van het rubber wat ja. ze zo, zo lekker. Een rokend rubberen. Ja, als je er dichtbij uh, staat. Ja. Maar goed, uh, ja, iedereen uh, geniet daarvan. Ja, uh, en we hebben het al ook eerder gehad. Uh, de jumbo uh, reisdagen, Jumbo-familiedagen eigenlijk. En het zijn ook echt uh, familiedagen. Wat er zijn heel veel mensen met uh, kinderen. En die ja. kinderen ja, die genieten nog wel meer als ze ouders. En dat is uh, leuk om te zien. En uh, ik denk dat er vandaag toch zo'n uh, 50.000 mensen... Uh, als ik mag, schat, hier aanwezig zijn op het gebied waar Wat zeg je nou? 5000? 5 Of 5 oh, Zo, hè. Denk ik, hè? ik uh, moet het zelf schatten, uh, maar goed, uh, daar schat ik het wel op in. Ja, echt... want dat zou ja. dan minder zijn dan ze verwacht hadden, toch? Nou, nou, ik nee. vind het behoorlijk wat. Ja, ik wil ze niet allemaal te eten hebben vanavond, de garen niet om. Maar er de, de, de zullen, de zullen vandaag wel heel wat uh, jongensdromen verlegd worden... Hè? Van, uh, van een toekomstideaal als brandweerman of politieagent of piloot... naar uh, coureur, denk je ja, ook ja. niet? Ja, dat is inderdaad zo zijn, ook van die uh, kleine uh, ventjes die het allemaal prachtig vinden en die willen dat uh, graag aan doen. Ja! ja uh, Oeh, Horish! Uh, oh, dat wat lekker, hè? Ja, heerlijk! Maar oh. die kleine jongens hebben hier op de spie ook de mogelijkheid, want het wordt er wordt heel veel gedaan, ook voor de kinderen, Ja. Om, uh, karten. Uh, kinderen van 5 tot 7 die mogen hier op een uh, parcours uh, gratis uh, karten. Ja, oh, op... wat leuk. Die vinden we uh, echt heel erg. Oh. doen, springkussen. Noem maar ja. op, ook voor de volwassenen. Uh, oh ja? kijk af en toe ook. Maar oh, dat ga ik morgen ook. <laughs> ja, ik vind het wel wat voor jou, uh, Dolly. Ja, ja hè? Ja. Ja. Ja. ja. Zullen we morgen samen op het springkussen gaan, Willem? Nou, het springkussen, uh, nou ja, wie weet. Uh, ja. <laughs> ik weet niet of het een toekomhalen wordt. Uh, Nee, maar iets wat wel voor jou uh, zou zijn. Je hebt hier ook zo'n uh, sky is uh, Een hele hoge kraan, daar hangt een terras onder. Ja? Die moet om de zoveel tijd omhoog gegeven. Dan hang je op een flink oh. uh, boven. Dat lijkt uh, wel iets voor jou. Oh man, ik heb zo'n hoogtevrees. Oh. Een, een andere mogelijkheid om het vier uh, van ho grotere hoogte te zien. Ja? Hier ook, uh, als je goed op het wat meer gevuld is. Uh, dan kun je een helikopterprofiel maken van een 4-tje 20 echt? minuten voor 100 euro. Dat is wel een verlievenis. Ja. ja, maar dat mogen ze jou wel zo geven voor, uh, voor alles wat je doet. Ga jij dat? Ga ik, hoor ik dat nou? <lacht> <lacht> <lacht> nou? Nou, dat vind ik helemaal niet Ja, dan kun je toch verslag doen vanuit de helikopter. Ik vind dat. dat ja, moet je voor wel 100 even, euro, hè? Dat moet je ja. wel even regelen. Ja. Wat uh, hier geregeld wordt, is uh, dat Max uh, wederom een uh, mooie donut uh, geeft op het rechter. Uh, dan uh, oh. staat hij voor de tribune eruit, hij gaat zelf uitstappen en we zal ja. ongetwijfeld een uh, flink applaus uh, voor Max uh, gaan volgen. Ja, ja, ja, ja. En een handtekeningen sessie waarschijnlijk. Die zal er ongetwijfeld ook niet zijn, maar ja. die opkomst is daar zo, zo groot uh, voor. Dat ik daar uh, voor pas. Ja, dat snap ik. nee hey Willem, ja. het is uh, niet alleen uh, Max vandaag op de circuitpark Zalvoort... maar ook nog heel veel andere coureurs die uh, acte de prassans geven, toch? Ja, ja, ja. ja. Naast uh, Max Verstappen is er ook een uh, uitgebreid reisprogramma. Uh, daar gaan we het later uh, over hebben. Maar als we uh, kijken naar uh, de Nederlandse prominenten... uit het uh, heden, verleden van de sporten uh, heb ik al gezien hier, uh, Gira van der extra uh, ex bij een coureur... Thijs van Hennep, uh, Jan Lammers... Uh, loopt hier in de rond uh, en alles, uh, uh, Chris en zelfs. Chris, die wel uh, gek. Uh, hij heeft het ooit ook meegemaakt in Sanford. Uh, dat was in uh, 2003 dat hij uh, de TTM-race hier won. En toen waren er ook uh, 75.000 uh, mensen die daarop afkwamen. Dus ja, uh, hij weet ongeveer een beetje wat uh, Max meemaakt. Uh, maar goed. Hij heeft ook om u heen gereden, maar hij heeft nooit zover gebracht als ze. Dat uh, Max uh, nu al heeft gedaan. Ja, Ik maar wie zien, wel? Uh, op die lezing. Uh, ja. Tweevoudig. Uh, in die 500 winnaar Arie Luijendijk ook aanwezig hier. Dus voor de handtekeningen jagers is er ook zat te beleven? Ja, ja want die zijn volop uh, ja. die man aan het aangaan om een uh, handtekening uh, te hebben. Ja, en die uh, houden ook van die uh, handtekeningssessies. Jan Ammers uiteraard had uh, ja. uh, die ook weer een uh, handtekening sessie waar ja. dan uh, spontaan Guido van de Varte bij kwam en ook de mensen handtekeningen gingen uithuilen. Uh, samen met Gijs van Kortom, vol op de grieten. Willem, uh, ja, geweldige ervaring uh, weer uh, op, op het uh, circuitpark Zandvoort. Met een nieuwe sponsor, Heineken. Wat merk jij daarvan op circuit, uh, Willem? Wat heb ik daarvan gemerkt? Nou, hij praat Hallo. nog nuchter, dus hij zal er nog niet veel van gemerkt hebben. <lacht> <lacht> <lacht> nou, ja, Heineken heeft uh, onder andere van die uh, fit lounge uh, twee uh, hier op het circuit. Ja, maar dat we er verder van gaan merken, ja dat zullen we niet gaan afwachten, maar in ieder geval het bier wat je hier wil denken op het vriend, is in ieder geval van het merk Heineken. Dat... Oh, ja, dat zou wel moeten hè nu. Dat zou wel moeten. Wat ik al gemerkt heb, was vanmorgen om, nou hoe laat ging het, het vlieg, een meneer uh. naar je vee, kwam het niet op het eerste wat ik kreeg was een biertje die werd uitgebeld door Heineken. Ik moet er wel bij zeggen, het was 0,0. Oh, ik wou nog een ochtends aan het bier. Had dus. ja. ja, met een ijstiesmaakje of zo. Of want, uh, <laughs> een biertje met ja, theesmaak. Met een thee of koffiesmaak? Ik ja? heb het niet geproefd. Nee. Maar het werd wel uitgebeeld. al. Uh, Jeetje. Maar goed, Heineken zal het uh, wel gaan uitbreiden. hier uh, de dingen die ze uh, gaan doen. En dat ja. is maar mooi en gunstig. Goed, ja. Oh, absoluut. Zo, zo is het. Een hele, ja. hele mooie sponsor voor het uh, Circuit Zandvoort. Dankjewel Willem voor dit moment. En uh, later in de uitzending komen we zeker nog uh, bij je terug. Heel veel plezier daar. Tot later Willem. Oké. Okay. Dat was Willem voor deze live vanaf het Circuit Park Zandvoort. Nou nog een paar platen tot aan het nieuws en weer van drie uur. Waaronder deze van Laura Brenneken. Hier is Self Control. Laura Brenneken is uh, helaas niet meer onder ons. In de jaren 80 had ze een uh, groot hit met deze single, The Self Control. Ja, Willem van deze, uh, je hoort juist die vermaakt zich uh, lekker op dit moment op het circuitpark Zandvoort. Tijdens de dagen. Driven by Max Verstappen. I you know. Het is en blijft gewoon een mega artiest, hè? Deze Silo Green. Die hoorde met de S. Ik gewoon een beetje minder aardig hem, maar goed. Fuck you. Ja. Zal maar gezegd worden, hè, Dolly? is <tie> ja, zo'n zo ander onderwerp. ander <tie> <tie> onder onderwerp. Ja, van eh. Uh... Dat hm. ligt er natuurlijk aan wie het zegt en op welke manier, hè? Ja, nee, ja. Oh, denk dat weer aan die manier? Ja, ja ik snap het. Ja, van rot op. Dat kan dat ook betekenen, weet ja, je wel? Ja, ja, ja. ja. toch geen ja. andere dingen? Nou, weet ik niet. Ligt, daarom zeg ik het ligt er dan wie het zegt en op welke manier. Nee, wat is over. <laughs> Kus op. afuera hizo un per especial para ti bebé nos preguntemos que mañana tal vez de pronto no te vea y tengamos un recuerdo Así que baby menea esa señorita si sí se mueve bien cuando baila es que la tiene que ver alucinante su ropa se ve radiante conmigo se le va los de arrogante ahí ahí ahí dale baby move dale baby move your body Pa' me pa' me pa' me just for me baby right. i just wanna be close to you